8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Vanavond is er een actie voor vluchtelingen uit Syrië. Hoe nodig is dat? Spreek ik straks over met Sander van Horen. En het gesprek van de dag met Pasen was en is de kou. Maar was het wel zo koud? Aangeschoven voor het NOS Journaal Donald met ingang van vandaag zijn de drie grootste toezichthouders in Nederland één organisatie. De Autoriteit, Consument en Markten. Het is een fusie van de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe organisatie is het aanspreekpunt voor consumenten voor onder meer het Niet-register en Garantieregelingen. De Consumentenbond roept de nieuwe toezichthouder op om vooral bepaalde markten goed in de gaten te houden.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 Voor het eerst in bijna 50 jaar verschijnen in Birma vandaag kranten van private uitgevers. Tot nu toe waren alleen door de staat gecontroleerde dagbladen toegestaan. De Burmeese regering maakte eind vorig jaar bekend dat particuliere kranten vanaf 1 april weer zijn toegestaan. Sinds 2011 voeren de machthebbers in hoog tempo democratische en economische hervormingen door. Journalist Minka Nijhuis in Birma.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 Een vrouw is bedreigd met een mes en geslagen. Maar gelukkig is ze niet gewond geraakt. En de daders zijn met onbekende bestemming vertrokken. De politie weet nog niet hoe de overvallers het vakantiepark in Deurne zijn opgekomen, want auto's zijn er niet toegestaan. De Verenigde Staten hebben stelt gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd. Daarmee breidt Washington de militaire oefeningen die de landen samen uitvoeren verder uit. De actie is bedoeld als marsvertoon richting Noord-Korea. De VS hoopt zo te voorkomen dat het land Zuid-Korea opnieuw bedreigt en provoceert. De stelvliegtuigen horen tot de paradepaardjes van de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn onzichtbaar voor radars en luchtafweersystemen. De vliegtuigen staan normaal gesproken in Japan. De spanning tussen de Korea's blijft oplopen. Noord-Korea liet gisteren weten dat het voor geen geld afstand zal doen van zijn nucleaire wapens. De maandelijkse test met de sirene gaat vandaag niet door. Normaal gesproken wordt op elke eerste maandag van de maand om 12 uur de sirene getest. Maar vanwege tweede paasdag gebeurt dat niet. Op nationale en religieuze feestdagen en op 4 mei, Dodenherdenking, herdenking, wordt de sirene nooit getest. De eerstvolgende test is maandag 6 mei. Het weer nog, is nog wat nevel of mist, verder geregeld zon. Later in het oosten wat bewolking, maar het blijft wel droog vandaag. Het wordt 4 tot 7 graden. De wind uit het noordoosten is matig tot vrij krachtig. Ook morgen nog veel zon, daarna geleidelijk meer bewolking... en vanaf donderdag wat winterse neerslag.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 Libanon kan de komst van honderdduizenden Syrische vluchtelingen nauwelijks aan, zegt de Libanese minister van sociale zaken. tension is the local and the De minister denkt dat de spanningen tussen de Syriërs en de Libanezen oplopen. Terwijl de burgeroorlog in Syrië al meer dan twee jaar gaande is... wordt Buurland Libanon overspoeld door Syrische vluchtelingen. Inmiddels gaat dat richting de 1 miljoen. En vanavond wordt er voor die vluchtelingen een inzamelingsactie gehouden. Te zien op de Nederlandse televisie. Samenwerkende hulporganisaties openden een week geleden... al het bekende giro-nummer 555. Door de burgeroorlog in Syrië... zijn 4 miljoen mensen direct afhankelijk van hulp. Er is dringend voedsel, drinkwater, kleding en medische zorg nodig. Help deze onschuldige slachtoffers. Geef aan Giro 555. Organiseren de omroepen, de VARA en de EO... hopen dat zoveel mogelijk mensen geld gaan storten. Benefietavond wordt mede gepresenteerd door Thijs van den Brink. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. We tutoieren, want we kennen elkaar. Uh, Thijs, uh, ja, het is uh, volgens mij wel hard nodig dat er hulp nodig is... maar de burgeroorlog is toch al twee jaar lang aan de gang. Is het dan niet een beetje laat voor zo'n actie? Ja, dat kan je natuurlijk altijd zeggen. Het is nooit, uh, nooit vroeg genoeg. Uh, die oorlog is inderdaad lang bezig. Uh, de gevolgen die worden wel snel erger, moet ik zeggen. De, de vluchtelingenaantallen zijn vanaf begin dit jaar echt geëxplodeerd. Uh, dus je kan altijd zeggen: het is, uh, het is niet vroeg genoeg, maar uh, beter later nooit. Ja, vanavond dus te zien, wat gaan we zien? Uh, veel gesprekken, uh, reportages vanuit het gebied, uh, muziek, een aantal oproepen. Uh, kortom, uh, echt een uh, nou ja, een, een mooie informatieve avond waarvan wij hopen dat mensen uh, echt meer betrokken raken op Syrië en zullen denken van uh, ja dat duurt misschien al twee jaar en uh, we weten ook niet hoe het opgelost moet worden. Maar er is wel hulp nodig. Ja, um, laat ik eventjes Sander van Horen erbij betrekken, want Sander uh, is de correspondent in dat gebied. Minister Ploemen, ook vanavond bij jullie, uh, trouwens Thijs uh, ja. in de uitzending is uh, daar uh, op uh, bezoek. Sander, jij volgt verder dat bezoek van uh, minister Ploemen. Wat komt de minister daar nog meer doen? Um. We praten met UNICEF uh, vooral, uh, uh, een van de organisaties die hulp verlenen. En uh, het gaat wat vluchtelingen bezoeken. En wat er dan vooral natuurlijk op zou vallen is dat de situatie hier zo anders is dan in de andere buurlanden. Irak, uh, Turkije en Jordanië. Hier zitten de meeste geregistreerde vluchtelingen. Want ze zitten dus niet in grote georganiseerde tentenkampen. Het is allemaal verspreid en ze gaan dus naar clusters van Syrische vluchtelingen. Ja, jij bent bij die vluchtelingenkampen uh, geweest. Uh, hoe ziet zo'n Kamp er eigenlijk uit? Nou ja, een echt groot kamp heb je dus niet. Uh, en het zijn dus uh, in de BK-vallei, uh, dat is de vallei tussen Syrië en Libanon. In Libanon Daar heb je wat, wat verspreide uh, illegale tentenkampjes waar uh, ...zo goed en kwaad als het gaat, wordt daar uh, hulp verleend. Maar heel vaak zitten vluchtelingen ook met uh, te veel mensen in onafgebouwde huizen. Um, ik weet niet of je gisteravond het uh, ja. snel gezien is... ...maar ik, ik was in een onafgebouwd schoolgebouw ...waar mensen uh, uh, met zo'n 15 500... horen... Oh, dat is heel ja. erg lastig te verstaan, uh, Sander. Ik neem aan dat je wil ja. zeggen dat ze daar in dat onafgebouwde uh, flatgebouw zitten... met ongelooflijk veel mensen, waar we gisteravond in uh, het journaal uh, de beelden van uh, konden zien. Um, uh, Thijs, jullie hebben daar beelden van. Jullie hebben de minister in de uitzending uh, vanavond. Maar je doet het samen met uh, Jeroen Pauw, die is in uh, Aleppo ook uh, geweest uh, afgelopen weekend. Wat heeft uh, Jeroen Pauw daar gedaan? Ik heb hem nog niet gesproken. Uh, hij is samen met uh, Hans-Jaap uh, die kant op geweest om ter uh, plekken kennis te nemen van wat daar precies gaande is. En ook wel een beetje om te kijken hoe lastig het is om naar te komen. Uh, ik ken zijn verhaal nog niet, dus hoe het geweest is weet ik niet. Maar de bedoeling was om echt even ter plekken te gaan kijken van ja, hoe is de situatie? Kan je daar eigenlijk goed hulp verlenen? Um, en wat zijn de mogelijkheden? Ja, want dat is natuurlijk ook uh, de grote vraag. Kan je goed hulp verlenen, Sander? Ja, ik zal trouwens even uitleggen dat uh, ik zei over een bergrug heen in Libanon. Dat doet de minister ook. En uh, daar is de telefoonverbinding nogal slecht vanuit. vandaar. Dat is echt, uh, Wat was je vraag? Want die kon ik net niet horen. <lacht> Mijn vraag was, kan je goed hulp verlenen? Aansluitend op de woorden van, uh, van Thijs. Nou, dat is dus een probleem. Kijk, als al die vluchtelingen bij elkaar zitten, dan weet je op het moment... ...waar iets neerzet, uh, dan, dan bereik je daar een grote groep mensen mee. Hier moet je het dus eigenlijk op meerdere plekken tegelijk doen. En uh, hier is de hulp ook... Um, ve veel diverser. Natuurlijk moet er uh, voedselhulp komen. Natuurlijk moet er hulp komen voor kinderen. Maar de gemeenten hier bijvoorbeeld, die hebben ook een groot probleem. Die kunnen met al die verscheiden vluchtelingen uh, de afvalverwerking niet aan. Uh, je hebt hier criminaliteit die aan het toenemen is, economische problemen uh, uh, omdat de huizenprijzen omhoog gaan, al dat soort dingen die je dus niet hebt als je iedereen samenzet in een kamp, Die heb je hier in Libanon wel. En dat maakt het. Dus hulp. hulp is hier echt een uitdaging, denk ik. Ja. Thijs, um, jullie gaan dus dat geld in, uh, inzamelen. En de hulporganisatie, uh, dus die samenwerkende hulporganisatie... onder de no noemer 555, die gaan dat vervolgens verdelen? Hoe, hoe werkt dat? Ja, het is, het is hun actie. Hè. Wij, wij, wij, zamen een, wij maken een televisieuitzending over Syrië... Uh, en wij doen een oproep om geld te geven aan SAO. Uh, en zij gaan onderling het geld weer verdelen en dan ook zo kijken dat er de, de, de, de, geloof ik tien partnerorganisaties bij betrokken. En sommige zijn daar al actief en die hebben daar ook hun kanalen. En ze gaan het zo verdelen dat het zo goed mogelijk terechtkomt. Maar ook de vragen die jij nu stelt aan Sander, zullen wij vanavond aan de Sao geven. Van hoe ga je het eigenlijk doen? En uh, nou ja, wat kan je doen? Waar zitten de problemen? Ja. Dat soort vragen die veel mensen thuis denk ik ook hebben, die gaan we wel degelijk stellen ook in de ja. uitzending. En de vragen na nou, vorige hulpacties, uh, um, controleren jullie dat ook? Want de vorige keer met uh, Haiti was er bijvoorbeeld een afspraak met de Rekenkamer. Is dat nu in dit geval ook het, uh, het geval? Weet ik niet. We hebben wel op de redactie zelf gezegd. Misschien moeten we zelf over een half jaar een keer teruggaan. om te kijken wat er van terechtgekomen is. Ja. Maar ja, wij zijn natuurlijk geen officiële controlerende instantie. Dus dat zal altijd al een steekproef zijn. Uh, ik neem aan dat er goed zicht is op wat de SO met het geld doet. Ja, Goed, dankjewel. En Sander van Horen, uh, jij ook uh, bedankt. En uh, onderweg is hij dus naar het gebied zelf. Verslaggevers, correspondenten. reportages en interviews. Tot half tien. LOS Radio 1 Journal. Het onderwerp van Pasen dat is de kou. Grote vraag is natuurlijk: zeuren we daar niet te veel over? Straks de Belgische weerman De Bozere. Eerst de OPTA en de NMA en de Consumentenautoriteit, die bestaan niet meer. Het zijn namen van toezichthouders die regelmatig in het nieuws voorbij zijn gekomen. De drie hielden los van elkaar in de gaten of bedrijven zich aan de regels houden en of de rechten van consumenten niet te veel worden geschonden.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 Uh, dus dat betekent dat je uh, toezicht met mate moet houden en niet onnodig uh, regels moet opwerpen die die vrije markt belemmeren. En op welke kansen de autoriteit Markt zich als eerste gaat richten, dat moeten we nog even afwachten. Want volgende week dan komt de organisatie naar buiten en dan gaan ze er meer over vertellen. Ik kan u niet beloven dat het de laatste keer is dat we het over het koude weer hebben. Maar misschien wel. We gaan erover praten met Frank de Bozer, de weerman van de VRT. Want ja, we hebben het er met z'n allen constant over. We hebben het al gehoord, het weer uit Duitsland, het weer uit Engeland. Nu tijd voor het weer in België. Meneer de Bozer, hoe is het weer in ja, België? Goedemorgen. Goedemorgen. Het is koud, hè. De, de zon schijnt hier, maar het is dus alweer ontiegelijk koud. Het is op dit ogenblik overal aan het vriezen in België. En de verwachting is dat we straks richting een plus 5, plus 6. misschien ergens een, een heel gevleide plus 8 graden gaan. Maar uh, dat blijft toch wel heel koud voor begin april. Ja. Nou is volgens mij de openingzin. Begin, wij beginnen er ook weer over. Het is koud, hè? Uh, maar is het echt zo koud? Uh, wel, ja, dus als je het vergelijkt met uh, de, de gemiddelde uh, temperatuur... we zouden nu toch een uh, plus 11 à plus 12 graden moeten halen hier bij ons. Dus ja, we, we scoren daar uh, ruim 5 graden onder. En het is een beetje een trend geweest in de voorbije maand maart. Uh, normaal gesproken zou die maand maart 6,8 graden bij ons moeten gehaald hebben. Wel, we halen 3 graden. En dat is toch wel uh, lang geleden. Ja, maar goed, iedereen zegt ook van... jongens, jongens, jongens, er zal toch geen nieuwe ijstijd aankomen? Wel, ja, maar dus, uh, we hebben een heel slecht geheugen natuurlijk. Hè. Het is uh, bij ons ongeveer 25 jaar geleden dat het nog zo koud is geweest. Maar als je kijkt uh, in uh, de, de volledige geschiedenis van de waarnemingen, dan zie je dat maart 2013 bij ons de negentiende plaats inneemt van koudste maartmaanden ooit. Met andere woorden, er zijn maanden, maart geweest, die nog veel en veel kouder waren dan wat we nu hebben meegemaakt. En het is natuurlijk zo dat, omdat gemiddeld gesproken de temperatuur stijgt, dat op het ogenblik als het is. Dus laat afweten dat dat natuurlijk extra opvalt en dat we daar met z'n allen gaan inzoomen. Terwijl het aantal keren dat het te warm is voor de tijd van het jaar. Ja, dat is natuurlijk niks nieuws onder de zon en daar zwijgen we dan stilletjes over. Ja, daar hoor je niemand over hè, als het te warm is. Dat is inderdaad zo. En ja, veel mensen hebben dat natuurlijk ook uh, graag, misschien. Maar het is toch wel de algemene tendens. En dit is de uitzondering, een beetje die de, die de regel bevestigt. Dat zal uh, nog wel eventjes duren, denk ik. Uh, uh, er staat daar een heel mooie weerspreuk over. Uh, ja? Die zegt: Kijk, het weer mag zijn zoals het wil. Ontkleed u niet voor half april. <laughs> ik vind en het... ik zou inderdaad tot half april wachten. Ik denk dat er dan misschien schot in de zaak komt. Maar dus de eerstvolgende dagen, wel bij ons als bij jullie, is het nog gruwelijk koud en is het een extra truitje aantrekken. Ja, maar er is niet echt een hele speciale verklaring voor. Het is gewoon zoals het is. Kijk, uh, achteraf komen er inderdaad heel ingewikkelde en zeer plausibele verklaringen... Uh, over dus, uh, de, het smelten van de poolkap, waardoor dat die kou via via tot bij ons komt. Uh, ik had natuurlijk altijd graag gehad dat men dat uh, precies twee of drie maanden tevoren zou gezegd hebben. Dan zouden we ons daarop hebben kunnen aanpassen en zo. Maar dat zijn achteraf uh, verklaringen die komen. Die zouden vooraf moeten komen. Ik denk, moest het nu de voorbije maand maart heel warm zijn geweest... dan zou men evenzeer hebben gezegd, kijk, zie je wel, dit is te wijten aan de opwarming van de aarde. Dit is inderdaad ook te wijten aan de opwarming van de aarde, de kou die we op dit ogenblik meemaken, wat heel contradictorisch is. Uh, maar er zijn ook nog wel heel grote onbekenden. En ik denk dat we uh, in, diep in ons eigen hart als wetenschapper moeten durven kijken en zeggen van kijk, er is ook nog heel veel dat we niet weten, dus laat ons niet te hoog van de toren blazen en zeggen dat we alles al kennen. We weten nu meer en meer dat er in feite nog heel veel is dat we niet weten. En, uh, en ja, dat is dat de aarde en het klimaat Af en toe toch nog een beetje voor raadsel. En als ik u goed beluister en ik haal uw spreekwoord erbij, dan kunnen we vanaf 15 april zomerse temperaturen verwachten. Ik zeg niet meteen dat het zomer is, maar de scherpste kantjes van de winterkou. die gaan er in de eerste tien dagen van april heel geleidelijk aan een beetje uit. En vroeg of laat zal het nog wel lukken. In dit geval, dit jaar, wordt het dus laat. Maar als je mij binnen enkele maanden belt. dan weet ik jullie alles te vertellen over de ozonsmog. en over de rode hitte die er zit aan te komen. Ja, dat doen we op voorwaarde dat u weer zo'n mooi spreekwoord uh, erbij doet. Meneer okay, De, de Bozer, ik dank u wel, hè. Dag. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Guardians waren dat. Maino Remmers is op deze tweede paasdag aan het zwerven. Over een camp camping, ja, een vakantiepark in Zeeland. Ach, <kijkt> Maino en dan nog aan het hoesten ook. De zon klimt langzaam omhoog, Bert, boven het meer. Dat dan weer wel. De jachthaven ligt er nog een beetje verlaten bij, want daar is het allemaal veel te koud voor. Maar de huisjes zitten vol. Goedemorgen. Hier al een familie die uh, wat komt kopen voor het ontbijt. Waarom Zeeland met Pasen? Zeilen. Zeilen? Ja. Met deze temperatuur, echt waar? Ja, je plant zes weken van tevoren dat je wil zeilen en dan uh, werkt het weer niet mee. Maar ja, is dan de reden om niet te gaan zeilen? Dus jullie toch het water op? Ja, ja skipakken aan en uh, warm aankleden en uh, lekker het water Met een skipak op een boot? Ja, en een wel Dat doet de mens toch allemaal zichzelf aan eigenlijk, hè? Ja, smaak verschillen natuurlijk, hè? IJsmuts op, zie ik. Ja. Zo Noorse. Ja, lekker warm, toch? Met van die staartjes. Ja, maar een <laughs> maar. wel prima, een beetje harder onder. Ja. En nou weer wandelen door de, door de kampwinkel op zoek naar verse broodjes. Ja, bij, brood. ja. ja. Lekker vers ontbijtje met z'n allen. Heerlijk, ja. Komen jullie altijd hier? Nee, eigenlijk. Uh, we hebben jaren niet gezeild. We dachten van, nou, dit jaar weer eens een de zeilboot uit het schuur halen. Meegenomen achter de auto hangen. Ja, precies. En lekker het water in en een paar dagen eventjes water op en het is wel een beetje fris voor de kinderen, maar ach, als je naar het eilandje gaat... even lekker uh, ja, een piknikmandje meeneemt, vinden ze prachtig. En het is lekker rustig <laughs> op het water. Ja, er is nog niet veel te doen. Ja. Nee, of moest het van hem? Nee hoor, nee hoor. Oh, absoluut van nu ook. Nee, nee, wij, ik, wij hadden eigenlijk in ons hoofd... Uh, vorig jaar was het 20 graden en het jaar daarvoor 30 graden met Pasen. Ja. En nu sneeuwt het een beetje en <laughs> vriest het me, ja. Weet je, als je je warm inpakt, dan uh, red je je gauw. Lekker fris en lekker gezellig. En weinig mensen op het water, hè? Mama, nee. Dus je bent zo uh, naar de overkant en uh, weer terug. Mama! Wil je ook nog een stokbroodje? Pak maar één stokbroodje dan. Doen we deze in deze zak. Kijk eens. Is dat mijn... Ja, dat is jouw... Moet u de mensen ook een beetje bezig houden met dit, dit soort temperaturen? Nou, we houden de mensen altijd bezig middels zo'n recreatieprogramma. Dat is er toch wel, hè? Ja, dat is er altijd. Het is alleen wel zo dat als het wat kouder is... wordt er nog meer gebruik van gemaakt dan als het lekker weer is. Ja, dit is de directeur van de Schotsman, Jolinda van Os. We zijn al door de, over de hele camping gelopen. Het belooft toch wel weer een mooi seizoen te worden. Want je kan wel zeggen het is koud, maar het ziet er wel prachtig uit. We hebben een ontzettend mooie ochtend. Ja, we hebben een mooie ochtend. De zon komt op. Altijd een mooi gezicht en... En, nou ja, muts op en uh, de paden op. Er is een klein alarm in het wandelpad bij de afdeling Diepvries. Geloof dat er iemand gevallen is of niet? Nou, gaat goed allemaal. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. oh uit België hoor ik. mij? Ja. ja gaat ja. het een beetje? Je dus zit handen wrijvend bij de verse broodjes. Ja. Zitten jullie in een tent of in een huisje? Een, uh, een huisje. Ja. Valt het mee dan? Ja, super. Maar met kleine kindjes, dus ik heb niet zoveel geslapen. <laughs> maar voor de rest alles oké. Okay. Ja? ja? Ja. Nou, oké. Bij de Ja. Maar... Het vakantiepark wordt langzaam wakker. Het wordt drukker in de kampwinkel. Mijn Remmers op zoek naar kampeerders en huisjes, vakantiehuisjes, bewoners. Vijf minuten voor half negen. Ik heb nog een bericht voor u over de eurozone. De crisis in de eurozone is besmettelijk. Het regent op Cyprus en Slovenië wordt nat. Het land is wellicht het volgende land dat hulp nodig heeft van de Europese partners. Beleggers calculeren het risico alvast in en dat maakt de nood weer hoger. Maar hoe kijken de Slovenen zelf nu aan tegen dat marktsentiment... om in de terminologie te blijven? Correspondent Joost van Egmond die zocht het uit. De discussie in Slovenië deze dagen is vooral hebben de markten gelijk...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 Dit is Radio 1. Het nieuws met Donald Negans. In Almelo woedt een grote brand in een afvalloods op een industrieterrein. Er zijn in de buurt geen omwonenden en nog geen mensen gewond geraakt. De Brand begon vijf uur vanochtend, waardoor is nog niet duidelijk. De brandweer denkt nog de hele ochtend bezig te zijn met het blussen. Er komt veel rook vrij. De loods in Almelo is van een bedrijf dat afval opslaat voor andere bedrijven, waaronder slachtafval. De vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband stapt op als vicevoorzitter van de Premier League Club Sunderland. En dat vanwege de benoeming van de openlijke fascist Paolo Di Canio tot coach. De Italiaan werd gisteren aangetrokken door Sunderland... als opvolger van Martin O'Neill. Di Canio is een controversiële figuur in het voetbal. Hij heeft in Italië, Engeland en Schotland gespeeld. Bij Lazio Rome bracht hij een paar jaar geleden na een doelpunt de Hitlergroet. Hij verklaarde later dat hij een fascist is, geen racist en geen antisemiet.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 Kijk voor uw model en bouwjaar op Volkswagen.nl/Actie. NOS, het Radio 1 Journaal. Leegloop van het Franse platteland. Maar er zijn grenzen. Sluiting van een tankstation, dat wordt niet gepikt. Daar hebben we straks een reportage over. Maar. We gaan eerst praten over de eerste divisie. AGOVV en Veendam zijn failliet. Er zitten minder toeschouwers op de tribunes. Kortom, de competitie staat onder druk. En daar gaan we het over hebben met Jelle Beuken, die adjunct-directeur is van die eerste divisie. Goedemorgen. Is de eerste divisie op sterven na dood? Uh, nee, die is zeker niet op sterven na dood. Uh, maar goed, ik begrijp waar je op doelt. <laughs> het, is, uh, het, uh, het zijn roerige tijden, laten we het daar maar op houden. Maar uh, het is zeker niet op sterven na dood. Maar moet er wat veranderen? Die vraag stellen wij ons eigenlijk elke dag. Nou, uh, De conclusie tot dusver is altijd van... zeggen de clubs ook altijd van... Uh, ja, wij zijn zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor, voor ons financieel beleid... als individuele club zijnde. Maar vanuit het collectief, met elkaar, kunnen we elkaar wel helpen. Nou ja, want u uh, kent het verhaal van die tien kleine negertjes. Uiteindelijk is er nog maar één Precies. Precies. Nou, dat, dat, dat, dat, dat is het eerste wat wij altijd zeggen. Want mensen vragen ook altijd van... Goh, gaat het heel slecht uh, met de league? Ik zeg nou, het, het gaat in dit geval slecht met deze twee clubs. Uh, en, dat is, en daar moet wel een duidelijk onderscheid. Ja. Mag ik een aantal suggesties in het uh, midden leggen... waar ja. uh, regelmatig over gesproken wordt? Het aantal contractspelers, dat ja. is nu vastgesteld op 16. Ja. Er wordt al gezegd, als je nou minder contractspelers onder, uh, ja, onder contract hebt... dan uh, zou dat helpen. Ja, nou, dat is iets wat wij bijvoorbeeld ook uh, bespreken... met in dit geval ons technisch platform. Dat zijn de voetbalmensen uh, uit ons midden. Uh, en dan zeggen wij van, nou, is, dat, is het aantal van 16 is dat nog steeds reëel? Want de markt verandert. Hè? We hebben dat ooit eens dus vastgesteld met elkaar... Is dat nog steeds actueel? Of moet het lager? Of moet ja. het meer worden? Nou, Dan wordt letterlijk altijd gezegd van nou Jelle maak je niet zo druk om het aantal contractspelers. Ze zeggen eigenlijk van tegen mij van Jelle het is het belangrijkst dat, uh, dat, dat een speler minimaal vijf tot zes keer in de week kan trainen. Uh, en dan geven ze in dit geval kwam het voorbeeld naar voren dat Os een paar jaar geleden gedegradeerd naar de topklasse uh, die hebben dat zelf ook geanalyseerd dan blijkt dat in de laatste tien minuten zij hun, hun meeste wedstrijden wonnen. Hun spelers waren fitter dan de gemiddelde topklasse. Uh, Want bij de topklasse want dat is het argument Trains wat uh, ongeveer vier keer in de week vier keer ja. in de week en ja. hebben ze uh, in deeltijd uh, contracten ja. Ja. en dat is ook wel weer heel aantrekkelijk voor de voetballers maar ook voor de financiering van zo'n club precies nou en dat is dat is wel iets wat wij natuurlijk uh, want in dit geval vraag je het aan de voetbalmensen nou die geven dit antwoord en dan zeggen wij uh, uh, dan vragen wij aan de clubs goh ja maar je, je loopt misschien ook spelers mis uh, die wat ouder zijn die wat ervaring toevoegen aan de visie uh, en in deeltijd willen werken. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Nou, dat is met name bij onze uh, aan onze onderkant, dus de clubs die dicht aan zitten tegen de topklassen... Um, uh, die, die staan daar het meest open voor. Ja, maar de anderen die misschien wel uh, dromen van promotie naar de Eredivisie... divisie, ja, hebben ja, daar gewoon uh, geen uh, geen. Nou, mening. die zeggen eigenlijk van joh, je moet gewoon minimaal 16 contractspelers het minimumloon kunnen betalen. Want dat, dat hoort bij de Jupler League. En, ja, maar je kan ook zeggen, laat het vrij. Dat kan ook, ja, eens, eens. Alleen, we zullen altijd vanuit het collectief daar een beslissing in moeten nemen. Dat is, dan, de lastige, uh, ja, dat dat... is het lastige aan de discussie, dat je als collectief een besluit moet ja, nemen. Ja, nou, dat, dat, is, dat is heel lastig. En... Ander uh, element wat vaak in die discussie wordt genoemd is... waarom speel je op vrijdagavond? Het is koud, het is laat... Ja. Uh, en de stadions zitten niet altijd vol. Ja. Nou, die, die keuze is in het verleden met de clubs gemaakt... omdat we zeiden, van uh, uh, we moeten een eigen tv-moment creëren. nou Die hadden wij uh, tot voor kort op de vrijdagavond. Ja, dat is nu verschoven dus dat... naar de zaterdagavond. Ja. Nou, dan, dan wordt dat thema automatisch actueel. Dan zeggen we, van waarom? Want het grote nadeel van de vrijdagavond, dat hebben wij zelf ook altijd gezegd... is dat je de kinderen ook... Je, je trekt moeizaam nieuwe bezoekers. Dus kinderen moeten natuurlijk op tijd op bed liggen... En, en dan is acht uur gewoon te laat, de start van de wedstrijd. Uh, maar dat is wel weer iets wat nu op tafel ligt. Dus op ja. dit moment zijn wij eigenlijk, uh, dus de onderwerpen die je terecht allemaal aansnijdt, die, die passeren de revue. Ja, dus uh, de vrijdagavond wordt bediscussieerd, moet ik zeggen. De het vrijdagavond staat ook, ja, precies. Is, is, uh, staat op, dit de moment, ja, op dit moment wordt er gewoon gekeken van, nou, de competitiestructuur, hoe ziet die eruit? Nou, dan, dan praat je over de speeldag, je praat er over het aantal clubs wat in de, in, de, in de league zit, je praat over het inderdaad het aantal contractspelers, je praat wel of geen belofte teams uh, uh, van de Nou Nou, ja, je divisie, noemt al twee is... punten die ik inderdaad ook nog ja. even aan door de orde wilde stellen. Namelijk, uh, laten we even beginnen. We beginnen met de belofte teams. Ja. Ajax 2, Feyenoord 2, PSV 2. Ja. De reserves, de jonge aanstormende talenten. Zou het wat zijn om die op te nemen? Ook daarin, zal je niet verrassen, ligt niet iedereen op één lijn. Uh, maar je zult ook goed moeten kijken naar de randvoorwaarden... als je dat zou willen. Aan de andere kant, we, we vinden ook met elkaar het heel belangrijk... dat we minimaal met 16 clubs in de, in de divisie zitten. Ja, want dat uh, is wel een uitgangspunt. Dat 16 is 16 clubs. precies. Nou, en, dat, en, en ik zeg altijd 16 clubs. Maar eigenlijk moet ik zeggen, uh, we vinden het belangrijk... dat we minimaal 15 thuiswedstrijden spelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. heb je wel 16 clubs voor nodig. Precies, nou dan? dan heb je 16, Nou, of je moet vaker tegen elkaar spelen. <laughs> uh, dat is ook een optie. En uh, of je moet andere wedstrijden gaan organiseren. Bijvoorbeeld een, een eigen league cup gaan organiseren. Zou ook kunnen. Hè? En, en dan, want dat wordt ook altijd gezegd, die degradatie uh, en vervolgens promotie ja. uit die topklasse. Ja. Dat is een hele moeizame zaak. Os uh, is het wel gelukt, maar dat ja. kwam omdat Os degradeerde uit de eerste divisie, is vervolgens weer teruggepromoveerd. Uh, maar verder, bij de topklasse amateurs hebben ze er helemaal geen behoefte aan. Nee. Um, nou, dat is, en dat is doodzonde. Uh, ik heb dat vaak met Harry Derks, de vertegenwoordiger van de topklasse, ook over gehad. Want je wilt spanning aan de boven- en aan de onderkant. Uh, we hebben het gezien uh, toen Os uh, degradeerde. Uh, de wedstrijden Os, Telstar waren allemaal uitverkocht, omdat het gewoon Spanning er stond wat op het spel. Nou, En dat is iets wat wij, die doorstroming, ja, die moeten linksom of rechtsom gewoon komen. Want het is niet uit te leggen dat je dat je niet kan degraderen uit een, uit een divisie. En dat er vanuit de onderkant blijkbaar geen, geen, geen interesse is. Nou ja, dus zelfs... dan wordt er gezegd, er zijn veel te veel voorwaarden, we moeten aan veel ja, te veel ja, dingen nou, voldoen. Ja, nou, nou, dat laten we maar lekker op zaterdag of op zondagmiddag voetballen. Ja, nou ja, kijk, en daar zie je bijvoorbeeld de discussie van de speeldag zie je weer terug. Nou, Dat zijn allemaal zaken die op dit moment met in, in, in goed overleg bekeken worden. Want ook wij hebben er belang bij dat. Er een goede doorstroming aan onze onderkant. Ja, wanneer moet er aan deze discussiepunten waarvan u een ja. aantal dingen aangeeft die wel zouden moeten veranderen? Wanneer ja. moet er een eind zijn? Of, of helderheid? Nou, het, het, het, het is een proces waar we in zitten, zeg ik al, tegen mensen. Het, het duurt een paar jaar. We hebben uh, 50, 60 jaar hebben we amateurvoetbal en betaald voetbal gescheiden. Uh, en dan zijn we vaak heel sterk in het, uh, in het roepen van... binnen één jaar moet alles even om en uh, moet de promotie degradatie een, uh, een feit zijn. En uh, moet amateurwereld en betaald voetbalwereld op elkaar aangesloten zijn. Nou, daar zijn we goed op weg. Um, en ik heb er alle vertrouwen in dat binnen twee, drie jaar... Uh, binnen twee, drie jaar? Ja, moet dat, een, uh, moet dat een feit zijn. Er kan heel veel als je dat snel wil. Maar dan moet je het wel met elkaar eens zijn. Uh, en we zitten in een, uh, in een hele democratie-organisatievorm, een coöperatie. Lastig uh, hè, af en het toe? Is, nou, het, is heel, het, is, het is af en toe heel lastig, uh, maar het is ook... Ook wel uh, heel democratisch. En, en ik, uh, het voordeel is: als je, als je een besluit neemt, dan is het ook een echt gedragen besluit. En wie wordt de kampioen? Ik zeg zelf altijd Sparta. Je moet altijd neutraal blijven. Maar die hebben uiteindelijk denk ik het beste team. Maar goed, dat is ook wel iets... Er werd nu ook geroepen competitie vervalsen. Ja, MPV was weer boos. Want de wedstrijden tegen Veendam, die hadden zij goed gespeeld. En de concurrentie niet. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Kijk, dat is onwenselijk. Je wil op het veld wil je uitvechten. En niet op de financiële tekentafel. Ik wens u sterkte met die gesprekken. Succes! Nou, bedankt. <laughs> het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoe gaat het met oud-premier Balkenende? We volgen hem van huis naar werk in zijn hybride. Straks het vervolg. Maar we hebben ook nieuws over het Franse platteland. Dat loopt langzaam maar zeker leeg. Bedrijven sluiten de poorten, jongeren trekken naar de stad... en degenen die achterblijven moeten steeds verder omrijden... om hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Dat geldt ook voor het dorpje lollet labby in Normandië. Inwonertal net boven de duizend mensen. En toen daar het lokale benzinestation dichtging... dan greep de burgemeester in.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 Hoewel het niet de bedoeling is om er winst op te maken, zegt de burgemeester die wekelijks zelf de prijs per liter zal vastleggen. Plus meer we lokale in de ruraliteit hebben, hoe onze concitoyens hun satisfaction daadwerkelijk zullen vinden, hoe minder ze naar buiten gaan. En dat is de beste manier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 Oh. Maar ça peut toujours nous servir, nous, quand on aura besoin d'essence. Pour la commune en personnel, je sais pas vraiment si, si ça va vraiment être utile. On verra. <laughs> We zullen zien, lacht ze. Het is sowieso goed voor de inwoners zelf, maar of het veel klandizie aantrekt, dat betwijfelt ze terwijl ze een croissant afrekent. Burgemeester Dirouet geeft toe dat het wegtrekken van economische activiteit in zijn dorpje een groot probleem is. Ah, oui, c'est un très gros problème, puisque euh, nos communes, depuis des années, si vous voulez, perdent des habitants. Regelmatig trekken inwoners weg uit Lonlay-l'Abbaye.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 Sur le lequel ah, ah, ah, ah, ah, ah. allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Ik had altijd de neiging om mee te doen, maar dat mag dan nooit van de, de eindredacteur en de regisseur. Maar goed, het swingt wel. Zaz Onderweg twee mannen in een auto, al de hele ochtend onderweg van Rotterdam naar Amsterdam. Louis Dekker en Jan Peterbal kenden. En waar praten de jongens over? Over knopjes, over verbruik, over gewicht, over snelheid en andere jongensdingen. Zullen we nog even met de knopjes spelen? Ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd wat we tot nu toe hebben verbruikt in die hybride van u. Even kijken, dan kijken we even uh, naar car. Dit hier. Hij uh, gebruik nu 8,1 uh, liter op 100 kilometer. Dus ruim 1 op 12. Met een snelheid van pakweg 100? Ja, zoiets. Dat is toch een nette score, een auto van 2000 kilo? Ja, dat moet u dan, dan wel even bij bijzeggen. Ja, het is een zware auto. Kijk, ik doe het met mijn tien jaar oude diesel natuurlijk veel beter. Ja, ach, het is natuurlijk een feit Een een verbruikt sowieso minder Maar dat is, dat is ook het wezen van het rijden met een, met een diesel. Ik vind dit een fantastische waarde voor zo'n auto. Als je praat over het aantal PK's en je helpt dan dit benzineverbruik, is gewoon fantastisch. En het is ook een auto met een A-label. Ik heb wel eens een keertje, als dan sta ik voor een zaal mensen, ik, ik geef veel presentaties, ik geef veel inleidingen. Ja, u heeft een auto, u rijdt een Porsche. Dan zeg ik, dames en heren, mag ik u vragen wie van u rijdt een auto met een A-label? Nou, dan kan ik mijn vinger omhoog doen, dat geeft een comfortabel gevoel. Maar dat snapt natuurlijk niemand, ja. hè, dat deze auto een A-label kan hebben. Dat is, ja. voor, voor de leek is dat toch denk ik een beetje gek. Nee, maar kijk, als je het even uitlegt, dat, uh, je moet ook rekening houden met het type auto. En als je te maken hebt met een auto die uh, een behoorlijk uh, cilinderhout heeft, die uh, een groot vermogen heeft, die veel pk's heeft, ja, dan uh, hangt er een bepaalde waarde aan vast wat betreft uh, gezien de verbruik en CO2-uitstoot en zo. Nou ja, en dan kom je tot, uh, tot die A-label-situatie uh, waar ik dan in zit. Maar ja, met wasmachines is het toch anders. Als ik een wasmachine met een A-label koop, dan weet u waarom ik dat doe. Ja, natuurlijk. Maar ik weet ook wel dat een A-label zegt natuurlijk niet alles... want CO2-uitstoot is een heel ander verhaal. Ja, u kent het probleem. Hè? Al die mensen met een Prius plug-in hybrid... zoals die dan heet, oftewel met een stekkertje. Ja. De Opel Ampera, idem dito, de Chevrolet Volt. Ja, die auto's kunnen ongelooflijk elektrisch rijden. Ja. Maar dan moet je ze wel opladen. En laat ik het simpel zeggen, we zijn een beetje lui en laks... We hebben die auto voor de deur, er kan benzine in, dus vroem, daar gaan we. Nou, ik heb een collega die heeft een Chevrolet Volt gekocht. Uh, en die gaat er consequent mee om. En die vertelt me ook regelmatig hoe het zit met zijn verbruik. Nou, Hij doet het heel erg goed, maar hij doet het consequent. En daar heeft u gelijk in. Als je zo'n auto hebt, dan moet je hem ook op die manier gebruiken. Want anders heeft het geen zin. Ik heb me grondig verdiept in de folder. De technische details van deze auto. En één ding vond ik wel fascinerend. Deze auto kan zeilen. Heb ik gelezen. Ja, zeilen betekent dat je net op het gas houdt, maar dat je dan dan, dan zakt de meter van de, de toertel, die zakt naar nul en dan rij je elektrisch. Dat even laten zien. Kijk, dan hou je, rijd je hier zo bijna 100. Kijk wat er nu gaat gebeuren. Kijk, en dan zakt die, die zakt naar nul en nu rijd je gewoon elektrisch. Dat kunt u gewoon zien. Die en staat, horen. Ja, en, hij is, kijk, en nu staat hij op e-power en dat betekent dat je op dit moment rijdt op de accu's. En dat is het fenomeen van zeilen. Kijk, op de snelweg heb je met hogere snelheden. Dan gaat het ietsje minder gemakkelijk. Maar als je in de bouw de kom bent, je kunt hele stukken rijden. Ja, nu zijn we alweer uitgezeild, hè? Ja, dat ik zei, omdat je met hogere snelheden werkt, is dat ietsje, gaat het ietsje minder gemakkelijk. Afslag 8, Amsterdam-Zuid, rechts ING. En als we verder kijken, dan komt het gebouw van de rai zicht. En daar heeft u wat mee, hè? Ja, ik heb drie keer de autorij mogen openen. Met ontzettend veel plezier, moet ik zeggen. Ik heb ook de RAI mobiliteitsprijs gekregen vanwege de inzet van mijn kabinetten voor mobiliteit. Maar er stond ook bij dat ik een van ja, dat ik de meest gepassioneerde autoliefhebber was die ooit in de kassa heeft gezeten. Dat vond ik leuk. En toen kreeg ik ook de uitnodiging om elke keer bij de autorij aanwezig te zijn. Ja. En dat is helaas nu niet het geval. Daar heeft u helemaal niks aan dit nee. jaar. <laughs> nee, dit jaar niet. Nee, ik vind het jammer. Het is toch een visitekaartje van de, van de auto-industrie. Is het een heel slecht teken dat die niet doorgaat? Uh, ik begrijp de zakelijke afweging. We zitten in een tijd uh, waarin het vertrouwen... in de economie toch uh, een behoorlijke deuk heeft gekregen. We zien ook dat de uh, autoverkopen, die vallen terug. Ja, de nieuwste prognose gaat richting 400.000. Ja. Ja. Dat is nog een imposant getal, maar het is ook een daling van ja. een kwart. We hebben natuurlijk ook getallen gezien van ver boven de 500.000. Dat is de situatie. Dus dit wordt het jaar dat dealers om gaan vallen. Dat kan niet anders. Ja, en ik hoop natuurlijk dat ook dealers de tijd zullen hebben om net door deze moeilijke fase heen te komen. Maar dat er uh, dealers zullen zijn die problemen krijgen, dat is natuurlijk evident. Dus ik zou het erg jammer vinden. En ik, ik vracht eerlijk gezegd over twee jaar, de economie zal aantrekken. Uh, het zou mij niet verbazen dat de situatie over het jaar toch heel anders is. Wat u betreft, over twee jaar? dan ben ik weer graag bij. Ja. Ja. We zijn er, hè? We zijn er, het kantoor van het Sion hier in Amsterdam. U moet op een button pressen. Ja, want ik werk hier dus zelf niet, dus ik druk wel even op de knop. Receptieur Stenjong. Dag, Jan-Peter Belken en Verder, meneer Balkenende. Alleen helaas, de eerste verdieping is helemaal vol. Ik mag naar de tweede. Ja, dank u wel. <laughs> de hele verdieping is vol. Goed. De heren zijn gearriveerd, de heren Dekker en Balkenende. In Zeeland is de hele ochtend al mijn Remmers om uh, lekker te kijken... hoe mensen kamperen, hoe ze in een huisje hebben overnacht... en hoe het is in de kampwinkel. Waar ben je nu? Bij het toiletgebouwen. Oh, maar dat is wel lekker warm, hè? Daar is het warm, waar hij en zij naartoe komen met in de ene hand een plastic zak... met er in de handdoek en in de andere hand de toilettas. Het is heerlijk op de camping, hè? Zalig. Zalig weer. Het is toch af, het is afzien of, of valt het mee? Het is afzien geweest. Nu schijnt het zonneke, dus laat ons zo blijft. Gaan jullie in een, want het, je kan hier in een huisje, je kan hier met een nee, camper. Caravan. En... caravan. Ja? en dat valt mee. S'nachts is het goed te doen. Met, met twee, twee uur. Absoluut natuurlijk, hè? Ja. met zijn twee. Wat gaan jullie vandaag die... doen? Nog wat klussen. En straks misschien terug naar het verre buitenland. Terug naar Vlaanderen. Naar Vlaanderen, ja. inderdaad. Waarom zijn jullie naar Zeeland gekomen? Voor de mooie natuur en het Veerse Meer hier? Oorspronkelijk om te surfen. En nu om te genieten. Want surfen zit er niet in, hè? Nee, dat gaan we niet meer doen. Nee, die tijd is voorbij. Nu gaan we fietsen en genieten. En van de mensen genieten natuurlijk. Er wordt gevuld het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Dikte de Hark. Geen papierenkranten vandaag, wel nieuws op de digitale versies. 1 april, kikker in je correspondent. Maart was amper afgelopen of de eerste slachtoffers van 1 april waren al gemaakt. Nieuwe journalistieke initiatief De Correspondent... waarvoor afgelopen weken bij donateurs een miljoen euro is opgehaald... zou geen serieuze nieuwe website zijn. Op de site decorrespondent.org legt iemand onder de naam van initiatiefnemer Rob Wijnberg uit... dat het niet meer is dan een sociaal experiment. Op Twitter... En en andere sociale media, blijkt dat de nep door verschillende bezoekers serieus wordt genomen. Andere wijzen hen echter fijntjes op het echte internetadres... van de nieuwe site, decorrespondent.nl. Althans, daar zit het verschil. .-nl is goed, .-org niet. Met op de achtergrond een helblauwe lucht vliegen twee agressief ogende F-22 gevechtsvliegtuigen door het luchtruim. De foto hoort bij het bericht dat de Verenigde Staten zondag gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea heeft gestuurd. Daar doen de F-22's mee aan militaire oefeningen die Zuid-Korea en de Verenigde Staten al langer samen uitvoeren. Spanning tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de laatste tijd weer flink opgelopen. In officiële verklaring zegt Zuid-Korea dat het eventuele provocaties van Noord-Korea zal beantwoorden. De politie in Polen is op zoek naar een man die zich op skis heeft laten voortrekken door een trein. De man hing aan een lang touw achter de trein en skiede tussen de rails... Op YouTube is een video verschenen van de stunts. Filmpjes te zien hoe de man zich met de trein laat vastbinden. en zich vervolgens kilometers laat voorttrekken. met soms snelheden van 80 kilometer per uur. Beelden zijn gemaakt vanuit het standpunt van de skier zelf. en vanuit een auto die op een weg ernaast met de trein meerijdt. De politie kan de stunts niet waarderen. Dit is een van de meest gevaarlijke en idiote stunts die ik ooit heb gezien. zegt een woordvoerder. We kunnen dit gedrag niet ongeschaft laten voorbijgaan. anderen gaan er misschien hetzelfde uithalen. In het parool wil het Rijksmuseum samen met het steden. Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw... culturele activiteiten organiseren op het Museumplein. Directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum... vindt dat er te weinig cultureels op het plein gebeurt. En daar moet wat aan gebeuren, zegt hij... in aanloop naar de heropening van het Rijks op 13 april. En we zien 16 foto's van een flinke fik. Het blijken de verschillende paasvuren te zijn... die afgelopen nacht traditioneel zijn aangestoken. Vanwege de droogte waren het er minder dan andere jaren. En nog een leuk bericht bij Omroep Brabant. Daar is de verdediger van PSV Marcelo te koop aangeboden via Marktplaats en de meld Omroep Brabant weer Wim weer over. Hij schijnt gratis af te halen te zijn. Het is erop gezet na de wedstrijd tegen Rode JC, waar hij niet zo goed speelde. Vannacht, om kwart voor één. De première van De Spin. Een radiocrimie geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren...